11 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. 40 jaar lang hebben de Libiërs geleefd onder een tiran. We zien nu aan de feestende menigte in de straten... dat de menselijke waardigheid sterker is dan welke dictator dan ook. Dat zei de Amerikaanse president Obama... in een reactie op de jongste ontwikkelingen in Libië. De opstandelingen lijken het grootste deel van Tripoli in handen te hebben... inclusief staatstelevisie en luchthaven. Vanaf zijn vakantieadres in Martus Vinyard zei Obama dat hij hoopt dat kolonel Gaddafi inziet dat hij de macht heeft verloren en dat hij de strijd opgeeft. Maar op sommige plaatsen in Tripoli en ook elders in Libië wordt nog fel gevochten. Het is nog steeds niet duidelijk waar kolonel Gaddafi is. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is hij nog in Libië, maar ooggetuigen zagen volgens Al Jazeera vanochtend gepanzerde voertuigen uit het commandocentrum in Tripoli wegrijden.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 Ook de meeste Europese beurzen eindigden vandaag in de plus. De AIX-index sloot met een winst van 0,8 tegen een verlies in de voorbije weken van meer dan 20 procent. Ook de beurzen in Parijs en Londen boekten vandaag winst 1,1 Alleen in Frankvoort was een klein verlies van 0,1 De ouders van Tristan van der Vlis, die in april zes mensen... en zichzelf doodschoot in Alphen aan de Rijn... hebben contact gehad met nabestaanden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 Op het EK in München München-Glappach hebben de Nederlandse hockeymannen ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen het titelverdediger Engeland werd het 4-3. Billy Bakker scoorde drie keer, taken take maar één maal uit de strafbal. Alleen een zware nederlaag in de derde groepswedstrijd tegen Ierland kan Oranje nog uit de halve finales houden. Het weer. Morgenochtend vrij veel bewolking en soms wat zon. Ook enkele regen of onweersbuien. In de loop van de dag forse onweersbuien. Het wordt 25 graden later op de dag ontstaan voor zonweersbui. Het wordt 25 graden, zoals ik zeg. Woensdag in de loop van de dag steeds meer zon. En dan 24 graden. Dit was het NRS Journaal. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 De befaamde vrouwelijke bodyguards van Gaddafi. Iedereen is naastig op zoek naar de kolonel. Misschien moeten we de geur van parfum volgen. Shaking hair like this tune Even if I could hear what you said I saw I didn't like it at all Taste. So let your hips do the talking rather dance with you van Kings of Convenience. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. De wereld zegt dat zijn dagen zijn geteld... maar hij is nog altijd spoorloos, kolonel Gaddafi. We nemen de laatste stand van zaken door met Thomas Erdbrink in Libië... en in de studio speculeren we alvast over de toekomst van het land. Dominique strauss kahn was even de beroemdste verdachte van de wereld. Maar de rechtszaak tegen hem gaat niet door. Dat is vanavond bekend geworden. Waarom en hoe? En kan DSK zich revancheren? We praten erover met onze kerstverse correspondent in Parijs, Ron Linker. En dan de eeuwige fascinatie voor de Mona Lisa. Magisch schilderwerk of toch een hype? Die vraag proberen we vanavond ook te beantwoorden. En om vijf voor twaalf werpen we een blik op Jemen. Dat allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. dag 22 augustus. There is a party in the And the of Libya are now in charge of their Na een maandenlang kat- en muisspel met het regime van kolonel Gaddafi... hebben opstandelingen een groot deel van de libische hoofdstad Tripoli in handen. Ruim 40 jaar dictatuur lijkt zo goed als voorbij. Everyone is uh, happy uh, we the Gaddafi is soon. Tijdens de vreugde over de ontwikkelingen brandt nog wel één vraag op ieders lippen. Where is Gaddafi? Gaddafi, is Verscholen of inmiddels gevlucht, Gaddafi moet zijn verlies accepteren en niet langer doorgaan met misdaden tegen zijn eigen volk, vindt de internationale gemeenschap. Gaddafi must stop fighting without conditions and clearly show that he has given up any claim to control Libya. The sooner Gaddafi realizes that he cannot win the battle against his own people, the better. And the future of Libya is in the hands of its people. Dat het net rond de kolonel vrijwel helemaal gesloten is, blijkt uit de arrestaties van drie van zijn zoons. Een van hen wordt aangehouden terwijl hij een interview geeft. I'm being attacked right now. This is gunfire. Inside my house. They're inside my house. En waar veel mensen op de vlucht slaan voor oorlog en opstand, zijn er ook die juist naar hun vaderland toe willen om erbij te zijn. Ik wil het voelen. Dat gebeurt niet vaak in je leven. En nu wil ik het tenminste de laatste, de laatste fase zien. Ja? Justitie in New York stopt met de vervolging van Dominique Strauss-Kaan. DSK zou een kamermeisje verkracht hebben. Maar het OM twijfelt aan haar geloofwaardigheid. Tot frustratie van haar advocaat. Hij heeft niet alleen zijn back op deze innocent. Victim, but maar hij heeft ook zijn back op de forensische, medische. In other in this case. Er loopt nog wel een civiele procedure tegen de voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds. Een deal zonder een akkoord is geen afspraak en dus krijgt Finland geen onderpand voor noodhulp aan Griekenland. Dat schrijft het kabinet. De bezorgdheid bij de Tweede Kamer is er niet minder om. Ik maak me grote zorgen over wat ze nu gedaan hebben. Het is echt een bedreiging voor dat steunpakket. Want als meer landen een onderpand willen voor hun steun aan Griekenland... dan houden ze elkaar in een weurgreep. De SP is bang dat Finland hoe dan ook toch zijn zin krijgt. In theorie kan de Kamer dan natuurlijk nog steeds nee zeggen. Maar eh, ja, PvdA, D66 en GroenLinks eh, willen zo graag dit pakket steunen... Ja, dat ik dat dan helemaal niet meer zie gebeuren. En zo kibbelen de partijen door en moet Griekenland maar hopen op een snelle redding. Ik hoop dat er zo snel mogelijk ook helderheid is voor Griekenland... dat we dus de onrust op de financiële markten achter ons kunnen laten. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. en TV. Mijn collega Trudy Vendrig heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. En natuurlijk in de ochtendkranten veel aandacht voor de situatie in Libië. De pers vraagt zich af of iemand al heeft nagedacht hoe het verder moet. Onder het motto en nu een keer goed AUB... geeft de krant een aantal tips om fouten van de internationale gemeenschap... in het verleden te voorkomen. Les 1. Laat de mensen niet in de steek en wek geen valse verwachtingen. Les 2. Drop niet alleen een grote zak met geld, laat mensen hun land zelf weer opbouwen. Les 3. Ook al blijf je niet als bezettingsmacht, zorg dat je het land kent en de verschillende stammen uit elkaar kunt houden. Les 4. Help de nieuwe overheid onmiddellijk met de zorg voor veiligheid. Les 5. Zorg dat de getrouwen van Gaddafi niet meer terugkomen en hou als NAVO de aandacht erbij, dus ook als het gaat rommelen tussen de verschillende stammen. En als laatste, les 6, zorg dat er voldoende geld beschikbaar is. Bereid de mensen thuis er ook op voor, zodat er later niet wordt gemekkerd over de hoge kosten en laat het werk bij voorkeur uitvoeren door plaatselijke aannemers... en niet door bedrijven als Halliburton. De lijn meldt misdaad anoniem is een succes. In de Telegraaf is te lezen dat er bijna elke dag een gouden tip binnenkomt. Vergeleken met vorig jaar is het aantal met 20 procent gestegen. In totaal waren er de eerste helft van het jaar ruim 6300 meldingen... waar de politie iets mee kon. De meeste meldingen gaan over drugshandel en dan vooral over wietplantages. Ook over vuurwapens wordt er veel gebeld. Voor directeur Wesseling van Meldmisdaad Anoniem is het duidelijk dat mensen het meer dan zat zijn. De melders willen niet dat misdaad loont, maar het belangrijkst vinden ze dat ze anoniem blijven. Ouders leren hun kinderen steeds vaker zwemmen via een spoedcursus. De Volkskant schrijft dat de ouders steeds minder zin hebben... om hun kind twee jaar lang elke week naar het zwembad te brengen. Ze krijgen het alleen al logistiek vaak niet rond. Het is mogelijk om het A-diploma in twee weken te halen. Dat betekent elke dag vier uur zwemles met twee pauzes. Vaak denken ouders dat een kind dat niet aan kan. Maar volgens de manager van een zwembad in Utrecht worden kinderen onderschat. Bij een ochtendje gewoon in het zwembad gaan ze honderd keer de glijbaan op en af. En daar worden ze ook niet moe van. Uit de cel, maar nog steeds gevangen, kopt Metro. Tientallen Nederlanders leven in Peru, Ecuador en Brazilië... in semi-libertad. Ze zijn vrijgelaten uit de gevangenis, maar mogen het land niet uit. Zo'n regel bespaart het land kosten... omdat ze hun gevangenen niet langer hoeven te onderhouden. En ook voor een veroordeelde inwoner is dat gunstig... maar voor buitenlanders is het een heel ander verhaal. Want die hebben meestal geen familie waar ze op kunnen terugvallen. Om te overleven zijn de Nederlanders vaak aangewezen op zwart werk. of vallen ze terug op de mensen die hen in de problemen hebben gebracht. De Nederlandse ambassade kan pas een reisdocument afgeven. als de lokale autoriteiten hebben bevestigd dat de straf is uitgezeten. En daar doet het volgende probleem op: het wachten op die bevestiging kan maanden duren. Bovendien is het niet ongebruikelijk dat er flink wat smeergeld moet worden betaald. Tot voor kort gold de Duitse herder als de ideale diensthond voor politie en douane in Duitsland. Maar in het AD is te lezen dat de Duitse herder steeds vaker wordt vervangen door zijn Mechelse soortgenoot. De Belgische honden zijn robuuster, ze hebben een beter instinct en ze doen meer moeite om een buit te pakken te krijgen. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen fokt de Mechelse herder zelf... Zeven teven werpen elk jaar in totaal zo'n 70 puppies. De helft daarvan is geschikt voor het speurwerk. Andere deelstaan te kopen de honden in België, omdat dit goedkoper zou zijn. Maar een Duitse politie zonder Duitse herder? Heel wat Duitsers vinden dat het eigenlijk niet kan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mr. Saturday Dance.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 We gaan door met het belangrijkste nieuws van vandaag, Libië uiteraard. Een half uur voor deze uitzending sprak ik met onze correspondent Thomas Erdbrink. Hij is in Zawiya, ten westen van Tripoli, en ik vroeg hem hoe het daar is. Nou ja, in Zawiya is vrij weinig aan de hand. Ik zit hier in de buurt van de ooraf in rij, maar ik ben vandaag wel de hele dag in Tripoli geweest. En daar heb ik, uh, ja, werkelijk angstaanjagende mee, momenten uh, meegemaakt. Um, iedereen dacht, ik inclusief, dat uh, de stad uh, ja, vandaag een soort van feest uh, ja, zou geven ter, ter ere van de, van de rebellen. Maar er bleek er niks van echt te komen. Uh, de sfeer was uh, nerveus. Mensen lieten zich niet echt zien op de straat. En eh, ik ging een interview houden met een uh, rebellencommandant En die vertelde me: nou, er dus is 90% in onze handen. Uh, he, morgen dan, uh, dan hebben we alle pro-Gaddafi-elementen uh, uitgeschakeld. En een half uur later breekt er een geweldig uh, vuurgevecht uit daar. Ja, waar komt die uh, tegenstand, die actieve tegenstand, nog vandaan? Hè? Is het bijvoorbeeld geconcentreerd in bepaalde delen van de stad? Het is niet echt geconfronteerd in bepaalde delen van de stad. En, en ik begin meer en meer te denken dat er misschien toch een soort van plan achter zou kunnen zitten. Maar het is bijna een speculatie. En we hadden allemaal gedacht dat die mannen die zouden hun wapens opgeven... ...op het moment dat we in zouden zien dat Gaddafi geen, geen kans meer had. Maar het kan natuurlijk ook een soort plan zijn à la Saddam Hussein in 2003... ...die bepaalde commandanten van zijn destijds uh, Republikeinse garde... ...een soort van vrije hand gaf om in bepaalde gebieden een soort van verzet te organiseren. Nou, dat zie je nu ook een beetje. De, de, de, de, de, de, de rebellenpost waar ik vandaag was, eh, dat was het hoofdkartier van de rebellen in Tripoli. Dat werd aangevallen uit het niets door een groep mensen. Die, dat, dat doe je niet als je eigenlijk geen hoop meer hebt op wat voor overwinning dan ook. Ik heb ook uh, de indruk natuurlijk dat er veel chaos daar in de straten is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om makkelijk gaddafi aanhangers of opstandelingen uit elkaar te houden? Kun je altijd zien wie tegen wie vecht? Nou, eh, feitelijk, als je de Gaddafi-aanhangers eh, ziet... dan moet je innen, want die schieten werkelijk op alles en iedereen. Um, eh, de bellen zijn vrij duidelijk te herkennen. Het is een soort bijeengeraapt leger... van handen met machinegeweren in hun hand... en de eh, slippers aan hun voeten. Um, maar de Gaddafi-aanhangers, ja, die, die zie je niet. Je ziet mensen soms een beetje boven kijken naar de journalisten. Eh, maar feitelijk, als je de Gaddafi-hangers eh, in de buurt hebt... Nou, de werk dan maar, want dan ja dan wordt het vrij gevaarlijk. En een goed voorbeeld is het Groene Plein. Het Groene Plein is het hart van uh, uh, Tripoli... Het is ook een, een heel belangrijk sy symbolisch punt, omdat het is vernoemd naar de ideologie van uh, Gaddafi. Misschien kennen mensen nog wel het groene boekje. Er zijn mm -hmm. daarin. Uh, het, dat, dat plein hebben ze geprobeerd in te nemen. Uh, de Ik was daarbij. Dat hebben ze vandaag waar een handel moeten geven, omdat er toch veel, um, uh, uh, veel pro-Gaddafi troepen in de buurt zouden zijn. Ja, dat is toch een indicatie dat het niet gaat zoals ze willen. Ja, daar is natuurlijk eindeloos gespeculeerd over waar Gaddafi zou kunnen zijn, want hij is nog niet gepakt. Heb je daar het laatste nieuws over? Nee, de uh, rebellencommandant die ik vandaag sprak, die vertelde me dat, uh, dat hij dacht dat Gaddafi buiten Tripoli was. Maar dat lijkt me, uh, me gistwerk, net zoals alle andere roddels. Ze zeggen dat hij een ondergronds gangennetwerk heeft. Mensen zeggen dat hij met een vliegtuig naar een ander land is gegaan. Uh, wat belangrijk is, is dat ze hem snel verpakken, die rebellen, anders dan, uh, ja, dan, dan wordt het toch een soort van levende martelaar voor zijn aanhangers. Denk je, Thomas, dat op het moment dat Gaddafi gepakt wordt en dat de beelden daarvan getoond worden aan de wereld, dat zijn aanhangers in één keer met hem zullen breken? Verwacht je dat? Ik verwacht dat het zeker een enorme morele klap zou zijn. Uh, zoals dat ook uh, destijds was met, uh, met, uh, met de arrestatie van, van, van Salah Ja, De opstandelingen zeggen morgen Tripoli in handen te hebben. Durf jij er morgen weer naartoe? Nou, ik durf er morgen wel naartoe. Maar of ze Tripoli in handen hebben, dat, dat weet ik niet. Uh, he, je houdt jezelf in de gaten van uh, wat, uh, wat veilig is en wat niet. En ik, ik zeg het gewoon eerlijk. Vandaag hebben niet alleen ik, heel veel andere journalisten een, een inschattingsfout gemaakt. ...en gedacht, dat het veiliger was. De sfeer was rustig en ontspannen... ...en plotseling sloeg het helemaal op. Goed, wees voorzichtig alsjeblieft. Dankjewel, Thomas Erdbrink in Libië. En we praten door over de toekomst van Libië... ...hier in de studio met Paul Aarts, Libië-kenner... ...en docent internationale betrekkingen ...aan de Universiteit van Amsterdam. We hoorden het Thomas net zeggen... ...die sprak ik vlak voor de uitzending... ...meer tegenstand dan aanvankelijk verwacht. Snapt u dat nou, dat Gaddafi nog aanhang heeft? Ja, ja zeker... Ik denk trouwens dat Gaddafi behoorlijk uh, veel uh, steun heeft in het land nog. Veel meer dan vaak gedacht wordt. wordt. En dat stoort me ook een beetje in de berichtgeving. Er wordt over Gaddafi... Uh, er wordt een portret van die man geschilderd... alsof het de grootste misdadiger ter wereld is... die alleen maar zijn onderdanen uitmoordt, enzovoorts. Dat het een misdadiger is, ja. Maar hij heeft voor Libië heel veel betekend. Hij is nu 42 jaar aan de macht, bijna. Hè, op tien dagen na nu, precies. Maar wat hij in de jaren 70 gedaan heeft voor Libië... dat is uh, niet allemaal negatief. Uh, onder andere, het belangrijkste feit... Uh, en dat, dat, dat mag je echt wel even noemen... is dat de olieprijzen enorm omhoog gegaan zijn... Uh, gegaan zijn dankzij Gaddafi binnen de OPEC. Die de eerste stoot gegeven heeft tot een faire uh, olieprijs... voor de olieproducerende landen. Dat is één van de verdiensten van Gaddafi... Bedoel, ik bedoel, ik zal natuurlijk uh, niet zeggen dat uh, daarom hij uh, van alle Libiërs steun geniet. Maar uh -huh. onder een deel van de bevolking heeft hij zeker steun uh, genoten. En nog steeds, denk ik, ja. Want als we er even, um, voordat uh, deze burgeroorlog of oorlog begon, de opstand... als we zouden moeten beoordelen welke percentage uh, Gaddafi oprecht steunde... waar praten we dan over? Dat is heel ingewikkeld. In een land als Libië, en dat geldt voor de meeste landen Midden-Oosten... Uh, worden geen... Pols gehouden die uh, betrouwbaar zijn. Mm -hmm. Er worden wel Pols gehouden, maar die moet je met een korrelje zout nemen. Als we dan zouden nemen. zeggen, grofweg minder dan de helft of meer? Hangt van het tijdsgevicht daarvoor over het hebben. Kijk, 42 jaar, uh, in de beginjaren had hij volgens mij heel veel aanhang. Hij, was, hij zag zich als een soort tweede Nasser. En voor sommige libiërs was hij ook een soort tweede Nasser. Maar die periode heeft niet zo lang geduurd. Van zeg maar 69, 70 tot midden jaren 70... En toen gingen al die rare ideeën ontwikkelen... over de Libische staat van de massa's. Thomas Erbink noemde al het groene boekje. Uh -huh. Rare ideeën allemaal. Waardoor hij veel mensen van zich vervreemden in de loop der jaren. Uh, hij heeft ook uh, tamelijk veel mensen vermoord van zijn eigen onderdanen. Uh, met name uh, islamistische strijders. Hè, die we dan nu tegenwoordig jihadisten noemen. Uh -huh. Dus uh, hij heeft veel bloed aan zijn handen. Nou... Uh, we noemen Lockerbie en allerlei andere zaken... waar hij ook uh, de hand in gehad heeft. Dus naarmate de tijd vorderde, werd de steun voor hem minder. Maar mm -hmm. zeker in de beginjaren denk ik dat hij veel steun heeft. Ja. En omdat hij natuurlijk over veel geld beschikt, uh, beschikte... ook alweer wisselend per uh, decennium, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. maar over het algemeen heeft hij veel oliegeld... kan je dus de steun kopen van veel mensen. Uiteraard. En die mensen die die steun ontvangen hebben die steunen hem. Ja. Dus, en dat zijn niet tien mensen, dat gaat om veel meer mensen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het uh, gevaarlijk is... om Gaddafi nu nog te steunen. We zien hem ook niet meer. We horen nog wel wat audio-opnames van ja. hem. Hij zou op de vlucht zijn. De wereld zegt, zijn dagen zijn geteld. Ja, klopt. Uh, klopt. Het klinkt nee. een beetje als een kamikaze-actie... om ja. nog een Gaddafi-aanhanger te zijn. Ja, nou, dat vind ik ook. Als ik het was, zou ik nu mijn knopen tellen... om het uh -huh. zo maar te zeggen. En uh, zeggen, bye-bye, uh, uh, kolonel. Ja. Ik, uh, ik ga er vandoor. Maar je hebt natuurlijk ook loyalisten die heel... Tot het bittere eind. Tot het bittere uh, eind gaan, ja. tot het gaatje gaan. En daar betalen ze waarschijnlijk een ja. hele zware prijs voor... de ja. komende uren of dagen. Bent u hoopvol gestemd over de toekomst van Libië... nu dat zijn dagen geteld zijn? Vind ik een hele lastige vraag om daar gewoon ja of nee op te antwoorden. Ik denk dat Libië een ontzettend moeizame tijd tegen moet gaat. Omdat... Uh, Gaddafi en trouwens ook al voor hem uh, de koning... en daarvoor de Italianen die het land uh, 25 jaar bezet hebben... Uh -huh. en uh, deels uh, ook uh, misbruikt hebben en uitgemoord hebben. In al die uh, decennia heeft Libië eigenlijk nooit een, een staatsstructuur gekend. Uh, voor zover er uh, gewerkt werd... Op het gebied van politiek en economie en sociale verhoudingen ging dat allemaal via verwantschapsrelaties, via tribale en klanrelaties. Dat was zo tijdens de koning, dat heeft Gaddafi zelfs gecultiveerd. Ja. He, Libië was, zo is het wel genoemd in de literatuur, een, een staat zonder staat. Er zijn geen staatsinstituties. Er is heel weinig bureaucratie. Er zijn geen politieke partijen. Er zijn geen uh, maatschappelijke verenigingen. Er zijn geen vakbonden. Alles wat je associeert met een democratie of een functionerende staat, nou, hebben zij staat. als structuur niet. Nee, dus los van de democratie, een staat. Een staat het, het, überhaupt. Het, het, het, het is een staatloze ja. staat, zo ja. wordt het genoemd. En dus daar moeten ze aan beginnen. En ja, ga er maar eens aan staan. Is dat iets wat wij als Westen, waar wij een actieve rol in zouden moeten willen spelen? In het opbouwen daarvan? Nou, over het willen, daar ben ik nu een beetje... daar zou ik even terughoudend in zijn. Want wij willen vaak te veel. Zeker als ze ons aan de zijde van Washington scharen. Um, dus dat moeten we denk ik vooral niet doen. We moeten op de Libiërs wachten. En de Libiërs moeten te kennen geven wat ze willen van ons. En ze zullen die zijn op het niet twijfalf... georganiseerd. Het, nee, is het is een pop... chaos nou, maar... van je Ja, juist. maar wij kunnen niet uh, aan hun uh, gaan voorstellen van... luister eens, jullie moeten nu een politieke partij op socialistische grondslag en eentje op liberale grondslag... en eentje op islamitische grondslag. En dat moet je zo en zo doen. Dat kunnen wij niet doen en dat moeten we ook niet doen. Dat moeten ze toch zelf bedenken. Maar we hebben natuurlijk wel de instrumenten hier... en de programma's en ook het geld eventueel... Maar om als je die steun niet, te verlenen. Ja, Als je al niet bekend bent überhaupt met dat soort structuren... dan weet je niet eens waar je om moet vragen. Jawel, kijk, ze hebben, er zijn natuurlijk heel veel Libiërs in het buitenland. En trouwens ook een aantal van de mannen die nu in die raad zitten in die Transitional Council, uh -huh. die hebben ook in het buitenland gestudeerd. Dus die zijn ook wel enigszins vertrouwd met hoe, hoe het zou kunnen... of hoe het zou moeten. Dus die ideeën zijn bij een aantal mensen wel... maar dat moet ook veel breder gedeeld worden. En dan is er inderdaad weer hulp nodig van buiten... om dat vervolgens allemaal te gaan organiseren. Maar dat is een, een heiderske wij. Want ja. vooral, en nog even benadrukkend... omdat alles geënt is op verwantschapsrelaties... Dus alles is geënt op persoonlijke banden. Mm -hmm. Nou, dat moet afgebroken worden. Dus de, het, het, het verkeer moet gedepersonaliseerd worden, om het met een moeilijk woord te zeggen. Het, het moeten neutrale instituties, neutrale bureaucratieën waar je gaat werken als je de beste bent. Niet omdat je de baas kent. Ja. Nou, dat patroon doorbreken, wat decennia lang erin gehamerd is... Gecultiveerd door Gaddafi ook. En dat geldt ik. trouwens niet alleen voor Libië, dat geldt ook voor de buurlanden. Voor Egypte en Tunesië. Daar zijn ze ook in dat proces uh, zijn ze mee begonnen nu. Uh -huh. En ook daar zal het heel lang duren, denk ik. Maar Libië nog veel meer. Ja. Zou het misschien uh, makkelijker zijn als Arabische landen uh, zouden ingrijpen of hun hulp zouden aanbieden? Zou dat wenselijker zijn dan dat wij dat vanuit het Westen komen doen? Uh, ik denk niet Arabische landen, maar de rol van de Afrikaanse Unie is hier volgens mij veel belangrijker. Uh, Gaddafi heeft uh, sinds een hele reeks van jaren uh, zijn blik afgewend van de Arabische wereld richting Afrika. Mm -hmm. uh, een beetje megalomane ideeën ontwikkeld. Hij heeft zichzelf de King of Kings genoemd op een gegeven moment. Een beetje een belachelijk, uh, belachelijk idee. Ja. Uh, dat vinden ook de meeste Afrikanen belachelijk. Maar omdat hij zoveel, met zoveel geld strooide in Afrika... werd dat geslikt, zal ja. ik maar nou zeggen. Uh, dus als er hulp zou uh, moeten komen... zou dat eerder moeten komen vanuit Zwarte Afrika, zou ik zeggen... Um, omdat ook de meeste mensen in Libië met die ideeën denk ik meer vertrouwd zijn dan met die ideeën vanuit... En is die Afrikaanse Unie krachtig genoeg om hier een rol van betekenis te spelen? Nou ja, dat is gebleken de afgelopen tijd van niet. Want ze hebben een aantal voorstellen gedaan, een aantal bemiddelingsvoorstellen. Ja, op niks die... uitgelopen. Nee, maar dat is dan omdat dan wat wij dan noemen de internationale gemeenschap... wat dan toch vooral het Westen is in dit geval. Die zeiden, hoho, ho, uh, dit zou betekenen dat Gaddafi er vandoor kan. Of dat hij um, zijn hachje kan redden. Dat kunnen wij natuurlijk niet tolereren. Uh, dus in die zin is die Afrikaanse Unie is, is, heeft inderdaad geen. geen uh, kan niet echt een vuist maken. Uh -huh. Maar ideeën daar vandaan zouden best wel op vruchtbare bodem kunnen vallen ja. in Libië. Ja. Laten we eerst eens afwachten, afwachten of Gaddafi gepakt gaat worden. Paul Arts, hartelijk dank voor uw komst. Hey. Uberlin van RIM. Geen strafzaak voor Dominique Strauss-Kaan... de voormalige topman van het IMF... die werd verdacht van verkrachting van een kamermeisje. De aanklagers lieten vanavond aan het kamermeisje weten... dat ze aan de rechter gaan vragen om de zaak te seponeren. Consument Ron Linker, voorheen vanuit Amerika... en nu vanuit het mooie Parijs. Ron, goedenavond. Goedenavond, Eva. Um, DSK buitengewoon opgelucht, of niet? Ja, zijn familie heeft gereageerd op het besluit en ze hebben gezegd tegen de aanklager bedankt dat je alle redelijke argumenten hebt overgenomen en dat je gekomen bent tot deze conclusie om de zaak niet te laten doorgaan. Ja, want waarom wordt de zaak nu geseponeerd? Ja, in Amerika is het zo dat ze te maken hebben met uh, juryrechtspraak hè, bij uh, dit soort strafzaken. Dus dat betekent dat je twaalf personen zult moeten overtuigen uh, van de beschuldiging, van de ernst van de aanklachten. En als er ook maar eentje is die daaraan twijfelt, ja, dan, dan komt er geen veroordeling. En dus heeft de aanklager gedacht met uh, de leugens van uh, dit kamermeisje, van de schoonmaakster, uh, in, in het gedachte. Heeft gedag, hebben de aanklagers gedacht van ja, dan laten we deze zaak maar niet doorgaan. Want als er ook maar één jurylid is die daaraan twijfelt, ja, dan komt er om te geen veroordeling. Ik moet terugdenken aan die. Uh, ja, toch wel indrukwekkende beelden van Strauss-Kahn. dat hij met dat jasje over zijn schouder. geboeid uh, langs de pers naar binnen werd geleid. Mm -hmm. Heel veel, uh, hoe zal ik het zeggen. bravoure van Amerikaanse justitie. en dan eindigt het zo met een Is dat Moet ik dat zien als een soort afgang voor justitie of niet? Nou, afgang. Uh... In ieder geval in Frankrijk wordt er gezegd van het heeft misschien lang geduurd voordat men in Amerika tot de conclusie kwam dat deze zaak niet haalbaar was. Maar laten we blij zijn met de afloop. Laten we blij zijn dat het in ieder geval op deze manier is afgelopen. Het had nog veel erger kunnen worden als er wel een rechtszaak was geweest, zegt men hier. Want dan waren al die feiten, die verdraaide feiten die, die, uh, die Jallo naar buiten heeft gebracht, waren allemaal uh, over het voetlicht ge gekomen. En dan was het nog veel erger geweest. Dus ja, uh, hier in Frankrijk in ieder geval vooral opluchting over de uitkomst. Ja. Hoe heeft het kamermeisje eigenlijk gereageerd op het nieuws? Ja, die stond buiten met haar advocaat, hè, buiten de rechtszaal. En uh, haar advocaat nam het woord. Ze heeft ni zelf niks gezegd. En vertelde dat de aanklager uh, Cyrus Vance, dat die aanklager vrouwen zoals Diallo in de steek heeft gelaten. En hij waarschuwde dus dat dat wat Diallo nu is overkomen ook op de loer ligt voor andere vrouwen. Nou, eerder had hij je advocaat ook al laten doorschemeren... dat hij mogelijk de rechter zou vragen om een nieuwe aanklager. Het is een beetje onduidelijk wat hij daarmee gaat doen met, met dat voornemen. Of hij dat überhaupt nog wil. En uiteraard, ja, eh, het begint nu natuurlijk de civiele rechtszaak. Hè. De strafrechtelijke kant is nagenoeg afgelopen. Na morgen mag je ervan uitgaan. Maar dan begint de civiele rechtszaak, de zaak om de miljoenen, om de schadevergoeding. En denk je dat ze kans maakt om daarin te slagen? Want ik herinner me bijvoorbeeld met O.J. Simpson dat hij... Die... Uh, ja. in, de in het strafproces onschuldig werd verklaard. Dat was een enorme overwinning voor zijn advocaat. En later in die civiele procedure alsnog uh, schuldig is bevonden... en ook een boete moest betalen. Ja, een behoorlijke boete. Daar is hij nooit meer overheen gekomen. En dat, uh, dat kan ook in de zaak uh, rond DSK. Uh, het is zo dat bij zo'n strafrechtzaak moet je dus alle juryleden overtuigen. Alle twaalf, uh, uh, die moeten unaniem eet eens zijn met de aanklager. De bewijslast bij zo'n civiele rechtszaak die ligt uh, lager. Je zou kunnen zeggen dat daar een meerderheid van de jury al voldoende is om tot een veroordeling te komen. Nou, en als je gaat kijken naar de bewijslast, er is DNA materiaal gevonden, het medisch rapport van de artsen dat is uitgelekt. Daar was ook de conclusie van ja, dit kan verkrachting zijn geweest. Dus uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat DSK weliswaar een celstraf ontloopt, maar toch uh, moet betalen in financiële zin. Ja. En dat zal uh, uiteraard ook consequenties hebben voor zijn imago... want daar wil ik even met je over praten. Mm -hmm. Hij was topman bij het IMF en voordat dit allemaal gebeurde... de grote favoriet om de socialistische kandidaat... voor de Franse presidentsverkiezingen van 2012 te worden. Als je die schade moet inschatten, hoe ver reikt dat? Nou, hij zal niet meer, uh, hij zal voorlopig in ieder geval uh, niet Frans president worden. Hij zal niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2012. Dat is zo goed als, als uitgesloten technisch, want uh, de, de, de deadline voor kandidaten, om zich kandidaat te stellen was 14 juli, hè, 14 juli. Nou, toen zat hij nog vast uh, op Manhattan, dus die kans is voorbij gegaan uh, en het lijkt, uh, ja, het lijkt onwaarschijnlijk dat hij het zou opnemen tegen andere PS-kandidaten, de Partie Socialist uh, waartoe hij behoort, dat hij op zou nemen tegen andere kandidaten, want dat beschouwt hij als vrienden. Dus hij zal langs de zijlijn blijven uh, toekijken. Maar ja, de, de schade voor hem, de persoonlijke schade, is natuurlijk erg groot. Strauss-Kaan heeft moeten toegeven dat hij seks heeft gehad met die diallo. Kon ook niet anders, want ja, ze hebben DNA van hem gevonden. En, en hij is ook getrouwd, dus pleegde overspel. Nou, in de marge daarvan kwam ook nog een andere seksuele aantijging hier in Frankrijk de kop opsteken. Uh, een vermeende aanranding uh, alweer acht jaar geleden hier in Frankrijk. Dus alles bij elkaar opgeteld, zijn er zoveel details naar buiten gekomen... Eh, ja, dat zijn reputatie hier naar de knoppen is. Mm -hmm. Toch heb ik begrepen in alles wat er over die affaire is geschreven... dat er een wezenlijk verschil was tussen de ja. manier waarop Fransen... bijvoorbeeld naar zo'n overspelactie kijken en de Amerikanen. Eh, je zegt ook hij heeft moeten toegeven dat hij seks heeft gehad met deze vrouw. Hij is bijvoorbeeld voortdurend gesteund door zijn echtgenoten... tijdens deze ja. affaire. Is het nog steeds zo dat Fransen daar wezenlijk anders naar kijken... en denken, ach, het, het is best... Wat opvallende was dat vandaag ook weer eens herhaald werd... hier op de Franse televisie als een soort reactie op, op, de, op wat de, de, het besluit van de aanklager... hoe nobel zijn vrouw zich heeft opgesteld. Dat ze ondanks dat overspel, ondanks ja, dat zijn kansen om president te worden nu verkeken... zijn toch achter hem bleef staan. Dus daar wordt wel anders naar gekeken. Hoewel opiniepeilingen ook uitwijzen dat, ja, dat veel Fransen toch wel vinden... dat er nu wel heel veel nadelen aan zijn kandidatuur zouden kleven. Van de andere kant, ja, als je hier op een terrasje gaat zitten... En en praat met gewone mensen. Ja, onder het genot van een glas wijn zeg ik dan maar bij. Ik zat op zo'n terrasje en, en naast me twee mannen en die zeiden, uh, ja Dominique strauss kahn had de president van Frankrijk moeten worden. Want als IMF-voorman was hij de ideale persoon ja, om Frankrijk nu door de economische malaise te leiden. Dus hun conclusie was, hoe vreemd die ook mag klinken, ja, het is tragisch voor dit land dat DSK dit moest overkomen. Ze zien hem als een als een leidende figuur. Absoluut niet representatief uh, dat gesprek op het terras, maar ja het is het geeft wel aan hoe sommige Fransen erover denken in ieder geval. Ja, ik begrijp wat je zegt, dat het niet representatief is. Maar eh, wat, wat het gevoel dat ik erbij had was... het maakt natuurlijk niet uit wat iemand wil doen in zijn privéleven... maar het mm -hmm. risico dat hij nam voor iemand in zo'n positie... dat was bijna adembenemend, dat je denkt... Iemand die zoveel verantwoordelijkheid ja. heeft, hoe kan die dat doen? Wordt er ook zo over gedacht in Frankrijk? Nou, de, de opiniepeilingen die wijzen daar wel op. Hè. Dat Fransen dus ook zeggen van ja, zo iemand kan eigenlijk niet president worden. Met, met, met een dergelijk karakter. Aan de andere kant, ze beschouwen die afspraken. De, de, de afspraken die bijvoorbeeld mevrouw eh, Strauss-Kaan, eh, Anne Sinclair en Dominique Strauss-Kaan hebben gemaakt. als echt privé aangelegenheid. Als zij ervoor kiest eh, eh, om... Eh, Ondanks dit achter hem te blijven staan, dan is dat een persoonlijke aangelegenheid voor, voor dat gezin. En daar, daar hebben de Franse kiezers niks mee te maken. Dus ze, ze beschouwen dat toch als een, ja, als een persoonlijke aangelegenheid. Ja. Ron Linker vanuit Parijs, dank wel. dize não quero mais pensar no que vai ser e vou dizer não quero mais pensar no que vai ser Camino, bij Belgiberto. Vandaag is het precies 100 jaar geleden... dat het wereldberoemde schilderij de Mona Lisa, oftewel La Giaconda... zoals het schilderij eigenlijk heet, van Leonardo da Vinci uit het Louvre... werd gestolen. Bram de Klerk is kunsthistoricus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en is gespecialiseerd in de Italiaanse renaissance. Goedenavond, meneer de Klerk. Goedenavond. Eerst even over het schilderij. Dat wordt ook wel La Giaconda genoemd. Hoe zit dat ja. precies? Nou, de Mona Lisa wordt altijd zo genoemd omdat het een, verondersteld wordt een portret te zijn van een zekere mevrouw Lisa. En die Lisa was getrouwd met een Florentijnse handelaar die heette Francesco del Giocondo. En uh, daarom wordt zij ook La Gioconda genoemd, hè, naar de achternaam van haar man. Er is zoveel al om te doen geweest om dat schilderij. Heeft het ook een uh, betoverend effect op u? Ja, betoverend. Uh, ik vind het een heel mooi schilderij. Het is. Uh... Uh, vooral ook interessant natuurlijk voor een kunsthistoricus. Het is een schilderij waar heel veel uh, nieuwe dingen in gebeuren... die uh, uh, eigenlijk in de renaissance nog niet zo gedaan waren. De, de pose van de vrouw, de manier waarop ze je aankijkt... de manier waarop er een soort draaiing zit in het lichaam. Ook dat glimlachje, dat, dat speelt toch ook wel mee. Het is niet zo vaak dat uh, in portretten mensen lachend... Of, of op een andere manier een, een bepaalde emotie weergevend worden afgebeeld. Hadden ze uh, destijds vandaag dus precies 100 jaar geleden in het Louvre direct in de gaten dat het schilderij weg was? Nee, nou, nee, dat is een beetje een wonderlijk verhaal. Uh, degene die uh, dat schilderij gestolen heeft, die heeft zich op een zondagavond laten insluiten in het uh, museum, in een bezemkast zeggen ze altijd. Uh, het was een oud-medewerker van, uh, van het museum, dus hij wist kennelijk de weg. En uh, hij heeft de, de volgende dag, op maandag... het schilderij ja, bijna van, van de spijker gehaald en onder zijn jas meegenomen. En is uh, doodgemodereerd het museum uitgelopen. Uh, dat kon blijkbaar allemaal nog toen. En uh, het was ook zo dat uh, in die tijd de schilderijen werden gefotografeerd. Eigenlijk een beetje voor het eerst. En de fotografen toestemming hadden om schilderijen... Uit de collectie van, van de wand te halen en mee te nemen naar het, uh, het fotoatelier. En men dacht eigenlijk, nadat uh, geconstateerd was dat het schilderij er niet meer hing, uh, dat het schilderij naar, naar, naar de fotodienst uh, was getransporteerd. Dus dat was eigenlijk pas de volgende dag dat, uh, dat duidelijk werd dat het, dat het werk helemaal verdwenen was. Ja. Was het uh, toen al honderd jaar geleden al, werd het al bezien als zo'n meesterwerk? Um, dat het ook veel nieuws zou genereren, dat het weg was? Ja, het, het moet toen een heel beroemd en bekend schilderij geweest zijn. Uh, het, uh, het is tenslotte een werk van een van de allergrootste schilders... van de Italiaanse Renaissance, en dat was toen natuurlijk ook bekend. Uh, bovendien is het œuvre van Leonardo helemaal niet zo groot. Het zijn uh, iets van twintig schilderijen, alles bij elkaar... Dus uh, dit werk stond bekend als een van de belangrijke werken uit de Italiaanse Renaissance. Het was ongetwijfeld nog niet zo uh, enorm bekend als het nu is. En bijna een icoon geworden uh -huh. van, de, uh -huh. van de Renaissance. Maar uh, dat was destijds zeker wel. Uh wel bekend. Het is ook niet voor niks, denk ik, dat die, um, die Vincenzo Perugia... die het schilderij uh, gestolen heeft in Italiaan, in, in Parijs... dat hij juist dit schilderij heeft uitgekozen. Hè? Want hij had, uh, hij had ook een werk kunnen kiezen... van, van, van een van de talloze andere uh, Italiaanse schilders... die ook in het Louvre vertegenwoordigd zijn. Hij had wel in de gaten dat dit een, uh, een mooi werkje was. Ja. Ja, ik, heb, ik heb begrepen dat uh, Pablo Picasso zelfs even verdacht is geweest... Ja, ook dat is weer een van die legendes die rond deze hele diefstal zich gevormd hebben. Uh, Picasso uh, woonde destijds in Parijs en uh, er werd van hem gezegd dat hij in het Louvre uh, prehistorische beeldjes zou hebben gestolen. Uh, en meegenomen zou hebben naar huis en, en ook nog gebruikt zou hebben in zijn werk, hè, omdat uh, daar ook wel eens van die invloeden van... Van prehistorische kunst te zien zijn. Uh, dat, dat lijkt uh, helemaal niet waar geweest te zijn. Uh, maar toch is hij om die reden verhoord en is hem gevraagd of hij dan misschien niet ook dat schilderij van, van Leonardo had meegenomen. Ja, je noemde het net al Vincenzo Perugia, de man die het gestolen heeft. Waarom heeft hij het gedaan uiteindelijk? Weten we dat? Ja, dat is, uh, dat is bekend, want hij is, uh, hij is later opgepakt. Heeft de schilderij twee jaar lang, meer dan twee jaar, uh, bij zich gehouden. En vervolgens heeft hij het aangeboden aan. Uh, de Uffizi, de het museum in, uh, in Florence. En uh, toen viel hij dus door de mand eigenlijk, want het was gelijk duidelijk dat hij dan degene geweest moest zijn die het schilderij gestolen had. En hij is ondervraagd en hij heeft toen verklaard dat hij het schilderij uh, uit het Louvre wilde. Uh, weghalen en het wil terugbrengen naar Italië. Hij wilde dus eigenlijk... Uh, een heldendaad. In, ja, een heldendaad verrichten voor Italië. Een Italiaanse patriot uh, die, uh, die een schilderij naar huis terugbrang, uh, terugbracht, als het ware. Um, Dacht de Italianen uh, daar, daar er ging ook ook niet op in. Nee, nee, nee, daar ging men niet op in. Uh, het was natuurlijk direct duidelijk dat dit het schilderij was. Althans, ze hebben ons laten onderzoeken of het niet een vervalsing was misschien. Mm -hmm. um, maar toen geconstateerd werd dat dit het originele werk was... is het eigenlijk direct weer teruggegeven aan het Louvre. Het is nog eventjes in Italië gebleven. Uh, het is nog tentoongesteld in Florence en in Rome. Maar uiteindelijk is het toch, uh, toch gewoon weer teruggegeven aan, uh, aan het Louvre. En uh, had hij een verklaring voor die twee jaar dat hij het in zijn woonkamer had hangen? Ja, dat is niet helemaal precies duidelijk. Um, kennelijk, kennelijk aarzelde hij toch wel, want hij zou ook wel geweten hebben dat, uh, dat als hij ervoor uitkwam, <laughs> dat hij nog de kraag gegeven zou worden. Het is een beetje de wonderlijke daad natuurlijk die hij heeft, die hij heeft verricht. Dat zal hij zichzelf ook al gerealiseerd hebben. Ja. Het schijnt dat hij het, het werk bij hem thuis in, in de kast heeft bewaard... en dat hij um, het avontuur ook op de keukentafel heeft neergezet om er naar te kijken... maar vooral ook genoegen moest nemen met de reproductie die hij op de schoorsteenmantel had staan. Ja. Is het eigenlijk beschadigd toen hij het in zijn bezit had? Het, het is natuurlijk nooit goed voor zo'n schilderij als het op die manier wordt... Uh... Ik weet niet precies uh, of daar ernstige beschadigingen uh, destijds aan uh, mm -hmm. aangekomen zijn. In ieder geval niet te veel dat wij er niet nog van, uh, van kunnen genieten. Het nee. museum in Florence voert een campagne om de Mona Lisa tentoongesteld te krijgen in 2013. Ja. Um, het jaar dat het 100 jaar geleden dat het paneel weer opdook. Gaat dat gebeuren, denkt u? Of is het allemaal heel gevoelig waar de Mona Lisa hangt? Ik weet niet of het zo gevoelig is waar, waar ze hangt... Maar, maar het lijkt me vrijwel uitgesloten dat de schilderij ooit nog eens uh, het Louvre verlaat. Want het is tenslotte een van de, van de blikvangers van het Louvre... een van de belangrijkste schilderijen van het museum. Het is, ook een, het is een kwetsbaar schilderij. Het is een paneel uit, uit het begin van de 16e eeuw. Het is, het is ook heel moeilijk verplaatsbaar uh, wat dat betreft. En um, het is natuurlijk ook zo dat die wonderlijke avonturen die het schilderij beleefd heeft... op deze manier, die, die trekken misschien toch ook wel weer mensen aan. Die, uh, hè, als je iets, iets wonderlijks, iets, iets opvallends wil doen met de schilderij... dan kies je daar misschien wel de Mona Lisa voor. Dat is ook wel gebleken in de afgelopen honderd jaar. Ja, want ik vroeg me eigenlijk af... Um, het is natuurlijk inderdaad, u zei het al, een icoon meer dan een icoon. Een soort ja. wereldmerk, om het maar zo te zeggen. Is het dankzij die diefstal eigenlijk dat het zo uh, die status heeft gekregen... Dat zal er ongetwijfeld uh, aan het hebben bijgedragen. Uh, het is destijds uh, breed in het nieuws geweest. Uh, de kranten sprongen erop en hebben erover geschreven. Het is zelfs zo dat uh, direct al in de dagen nadat uh, het ontdekt was... dat het schilderij weg was... dat mensen gingen kijken naar, naar de lege plekken op, het, op de muur in het museum. Uh, en toen het dan twee jaar later weer terugkwam... dat moet ook een sensatie geweest zijn. Ja. Dus dat heeft zeker bijgedragen aan de bekendheid van het schilderij. Kan het überhaupt nog stelen tegenwoordig van zo'n schilderij? De woning is niet, uitgesloten. Dat, uh, dat ja, kan hoe hangt die erbij nu? Het, uh, het is uh, in een soort vitrine opgehangen... met een heel dik uh, kogelvrij glas ervoor. Wat, wat eigenlijk heel erg jammer is natuurlijk... want, want uh, je kunt eigenlijk het schilderij niet meer goed zien... zoals het uh, ooit bedoeld is geweest. Ja. Van een afstandje turen uh, tussen de drommen... toeristen die er omheen staan. En je ziet er eigenlijk heel weinig meer van. Ik had nog één vraagje eigenlijk. Is het terecht? Ik bedoel, is er een ander schilderij waarvan u zegt als kunsthistoricus... die verdient nog meer die status dan de Mona Lisa? Dat is een vraag die heel lastig te beantwoorden is. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel schilderijen... die, um, die, die een vergelijkbare status hebben. Maar dan moeten we dat misschien bewaren voor de volgende keer. Ik heb een <lacht> ja, uitgesteld. Bram de Klerk, hartelijk dank. Dank Het is vijf voor twaalf. De ophanden handen zijnde val van Gaddafi is een les voor de andere leiders in de regio. Het laat zien dat leiders die niet naar hun volk luisteren... niet aan de macht kunnen blijven. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag. Judith Spiegel, journalist gestationeerd in Sanaa, de hoofdstad van Jemen... maar nu even in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Wat denk je, Judith? Zal de jemenitische dictator Saleh zich iets aantrekken van die woorden? Nou, ik denk eigenlijk van niet. Uh, natuurlijk zal hij best geschrokken zijn... van wat er gebeurt in Libië. Aan de andere kant... hij weet al maanden wat er gebeurt in Libië... en het heeft hem er nooit van meer houden... om te doen wat hij doet in Jemen. Of eigenlijk moet ik zeggen wat hij deed in Jemen. Want hij zit al uh, ruim drie maanden... nu in Saoedi-Arabië bij te komen... van een aanslag op zijn leven. Maar ik verwacht dus niet dat hij hier wakker van zal liggen. Ik verwacht wel dat de demonstranten dit als een opsteker ervaren. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Maar Saleh zou inmiddels wel hersteld zijn van zijn verwondingen... toen die aanslag op zijn paleis werd gepleegd. Waar blijft hij toch de hele tijd? Waarom blijft hij in Saudi-Arabië? Nou, dat verwondert me ook wel. Vorige week is hij even op televisie geweest... en heeft hij ook tegen de Jemenieten gezegd... ik zie jullie in Sanaa, in de hoofdstad. Alleen, daar is hij nog steeds niet gesignaleerd. Hij zit nog altijd in Saudi-Arabië, terwijl hij... Er fysiek zo goed aan toe lijkt te zijn dat hij, denk ik, best naar Jemen terug had kunnen keren. Dus de vraag is toch of de Saoedi's in samenwerking met de Amerikanen niet toch achter de schermen nog altijd proberen een oplossing te bedenken waardoor hij niet aan de macht, uh, niet terug zal keren naar de macht en op een elegante manier het veld zal ruimen. Alleen hij zelf lijkt daar helemaal niet voor te voelen. Hij zegt telkens: Ik kom terug. En ik ga alleen weg via de stembus. Ja, is het zo? Want je zei net dat de opstandelingen in Jemen hier ongetwijfeld uh, troost uitputten. Volgen zij wat in Libië gebeurt op de voet? Zien ze dat echt als een inspiratiebron? Ja, dat deden ze al vanaf het begin. Eigenlijk al vanaf Tunesië. V vanaf het moment dat het in Tunesië uh, aan de gang ging, stonden in, in Jemen stonden er mensen met spandoekjes op straat. En dat is altijd zo gebleven. En je merkte ook dat er steunbetuigingen naar, naar Libië gingen en andersom ook. Vanuit Libië uh, naar de Jemenieten kwamen, allemaal via Facebook. Wel grappig om te zien, hè, want dan gaan mensen elkaar hard onder de riem aan het steken. En dat is nu zeker ook weer zo. Ja. Hoe snel denk je dat het in Jemen zou kunnen gaan? Want je gaat binnenkort terug. Zou het bij wijze van spreken een ander land kunnen zijn als je daar weer bent? Nou, dat verwacht ik toch echt niet. Ik denk dat ik uh, precies hetzelfde ga aantreffen. Hoogstens nog een stukje. Treuriger, want het ging al zo slecht toen ik weg en ik, en ik ben bang, dat is overigens maar twee weken geleden. Maar ik ben bang dat er heel weinig zal zijn veranderd als ik over twee weken weer terug ben. Zo snel gaan de dingen in Jemen niet. Zelfs niet als Gaddafi straks inderdaad gepakt wordt en uitgeleverd wordt bijvoorbeeld aan Den Haag? Nou, ik denk het echt niet. Ik denk dat het... Uh, Jemen is, Jemen is toch geen Libië. En we hebben het al eerder gezien, het ging in Egypte heel snel. Maar intussen zijn we een half jaar verder en... En, en ook Libië ging natuurlijk niet razendsnel. Veel minder snel dan, dan alle partijen hadden verwacht. En ik zie in Jemen nou niet uh, dat dit als een hele grote uh, ja, accelerator zal gaan, gaan werken. Maar goed, we blijven hopen voor Jemen. Dankjewel, Judith Spiegel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Goedenacht. Dit is Radio 1.